Twee vuurwapens van het beruchte misdadigersduo Bonnie en Clyde... hebben op een veiling meer dan een half miljoen dollar opgebracht. De pistolen waren in hun bezit op het moment dat ze in 1934... door de politie werden doodgeschoten. Bonnie en Clyde zouden tussen 1931 en 1934... zo'n tien gewapende bankovervallen hebben gepleegd. En Ook werden ze verdacht van tientallen overvallen op tankstations en winkels. En samen met hun bende werden ze verdacht van meer dan tien moorden. Dan nog het weer. Het is droog. Overdag in het zuidoosten zonnige periode. In de rest van het land ook af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Nacht van het goede leven.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En het is tijd voor Jan Emaus, Track traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ik heb zin om een beetje te zeuren Hidden ochtend, mag dat. Ik zal het beperkt houden en uh, het geheel larderen met mooie muziek. Dan mag het toch wel eventjes. Ik wil het even hebben over de Beatles. Abbey Road, naar mijn bescheiden mening, hun beste album. Dat verscheen in 1969 en dat is vorige week uh, exact... Hoe lang geleden? Ik ben zo slecht in dat soort dingen. Even kijken. 43 jaar geleden. Exact 43 jaar geleden. Uh, nou, fijn, zou je dan denken. Maar wat mij dan ergert, en hier begint het gezeur... dat is dat in diezelfde week dan bekend wordt gemaakt... nou, oké, okay, we hebben... Uh, alle Beatle-albums uh, op een gegeven moment uitgegeven op cd. Toen hebben we uh, het allemaal nog eens een keer opnieuw uh, gemixt... en anthology uitgegeven. Uh, toen hebben we het nog eens een keer extra mooi gedigitaliseerd... en nog eens een keer op cd uitgebracht. En uh, nu komt de grote verrassing. Het komt nu allemaal weer uit op vinyl. En dan niet gewoon vinyl, maar extra zwaar vinyl uh, met... Uh, ...extra mooie masters waar het allemaal vandaan komt. Ik vind het zulke totale onzin en, en het uitknijpen van, uh, van nog eens een keer... ...de beurzen van een uh, publiek dat er iedere keer weer intrapt hoor. Um, anthology moet ik uh, bekennen, heb ik destijds ook gekocht. Daar heb ik een beetje spijt van, want ik wil niet echt achter de schermen kijken... ...van een theatervoorstelling. Geef mij nou maar het eindproduct, want daar gaat het om. Toch ga ik laten horen iets van de anthology van Abbey Road. Namelijk de allereerste uh, uitvoering van uh, Come Together. Het leuke daarvan is namelijk dat uh, Lennon te horen is... Uh, zonder effect op zijn stem. Lennon wilde altijd echo of wat dan ook op zijn stem hebben. Nee, uh, dit is gewoon uh, take 1, dus dan hoeft dat allemaal niet. De tekst is nog niet helemaal uh, rond. En je hoorde Lennon op zijn allerbest.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 me me. John Lennon in een hoofdrol in Take 1 van uh, Come Together. Van uh, de opnamesessies van Abbey Road. Dylan. Ja. Wat zal ik daar nou eens over zeggen? Over dat laatste album van Tempest. Het werd uh, razend enthousiast binnengesleurd op de televisie. Uh, en uh, in de kranten en eigenlijk overal. En uh, ik heb een paar weken het op me laten inwerken is nu een beetje ingedaald en het hoge woord moet er maar uit. Ik vind het niet meer kunnen. Ik kan er gewoon niet naar luisteren. Het is fantastische muziek en fantastische band. De teksten zijn dylan leuk. Onbegrijpelijk. Begrijpelijk, alles tegelijk. Maar die stem, ik, ik kan daar gewoon niet, uh, niet, niet langer dan, dan een paar minuten naar luisteren. Ik vind dat het niet meer kan. En... Uh, ik heb, ik heb me daarover verstaan met Dylan, liefhebbers. En dan krijg je toch ook te horen van ja, zelfs de meest verstokte fans die krijgen bij de concerten wel eens het gevoel van ja, waar zit ik naar te luisteren? Dan kijken ze elkaar aan eh, met zo'n vragende blik van. Welk nummer zou dit zijn? Ken jij er nog iets van? Um, ik vind helemaal niet dat iemand moet stoppen. Hij moet net zo lang doorgaan als hij wil. Maar het enthousiasme over het album, dat snap ik niet helemaal. Uh, nog maar Dylan doen, hè? maar dan niet Tempest, alsjeblieft. Maar uh, nou, wat zullen we doen? Highway 61 Revisited uit 1965. En een prachtige uh, aanklacht tegen de modale man. The Ballad of a Thin Man. Ja, waar ging dat nou over? Daar kan je met Dylan uh, altijd uh, naar gissen. Uh, de een dacht, het is een, uh, uh, ja, een, inderdaad een aanklacht tegen de middelmatigheid... En Dylan zelf heeft uh, wel eens gezegd... ja, het was ook zijn commentaar op uh, de zoveelste journalist... die hem allemaal vragen stelde... waarop hij het antwoord eigenlijk helemaal niet geven wilde. En mooi blijft het. Dylan zelf aan uh, de piano en uh, Al Cooper deed mee. Mike Bloomfield deed mee. Top muzici allemaal.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 Don't. You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway, they already expect you to all give a check tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks With great lawyers you have discussed lepers and crooks You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books You're very well read, it's well known But something is happening here and you don't know what it is himself and then he clicks his high heels and without further notice he asks you how it feels and he says here is your throat back, thanks for the loan and you know something is happening but you don't know what it is do you Mr. Jones? See this one-eyed midget, shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening. But you don't know what it is Do you Mr. Jones Well you walk into the room Like a camel And then you frown You put your eyes In your pocket And your nose on the ground Now coming around You should be made to wear earphones Cause something is happening and you don't know what it is Do you? Ballad of a Thin Man. Ja, Dylan neemt er altijd de tijd voor. Doet hij trouwens op Tempest met uh, dat uh, Titanic-verhaal. Dat vind ik dus echt te lang. Maar goed, hier kan ik dan weer wel tegen de Ballad of a Thin Man. Tot slot, Led Zeppelin. John Bonham was hun drummer. Uh, naar verluid de beste drummer die de popmuziek ooit heeft uh, mogen voortbrengen. Hij uh, is al sinds 1980 niet meer onder ons. Door een overdosis uh, drank. Bannum uh, was een, inderdaad een bijzondere drummer... met een heel e eigen geluid. En hij kon uh, aan een drumstel geluiden ontlokken... Die, ja, die nauwelijks herkenbaar waren nu en dan. En nooit sloeg hij ernaast. Bannum zat een beetje uh, te, te ja, rommelen in de studio in 1973... bij de opname van de LP Houses of the Holy. En... Uh, dat leidde tot een uh, verrassend uh, reggae-ritme. En dat vormde dan weer de basis voor een uh, nummer dat Jamaica uh, heet. Die titel komt verder in de hele tekst niet voor. Ja, de, de leden van de band waren er wat wisselend van uh, mening over. Uh, het was een uit de hand gelopen grap, zei de een. Uh, maar Robert Plant, de baas van de band op dat moment... die zag er wel wat in en uh, bombardeerde het ding tot single. Uh, dat hele zware Jan Bannum geluid, dat kregen ze voor elkaar door microfoons... een behoorlijk end van zijn drumkit af te, af te zetten. Nou, leek me wel een leuke afronding. Tot volgende week. Hé, hey, dankjewel, Jan Emaus. En uh, nou, zeg dat jij tegen die Bob Dylan, dat je daar niet meer tegen kan. Nou, misschien omdat ik helemaal niet zo vaak naar die Bob Dylan in huis had, en al zeker het werk van de laatste jaren niet... dat ik die cd juist weer wel leuk vond. Nou ja, goed. Uh, dat weten we dan ook weer. Maar bedankt. Um, Ko van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de nacht. Of voor deze vroege morgen. En zijn thema is nog steeds... Familie duurt een mensenleven lang. Een zin uit het gedicht Bruiloft van Gerrit Achterberg. Over broers en zussen is heel wat minder gedicht... dan over vaders en moeders. Er is wel het klassieke gedicht van de vergeten dichter Hendrik de Vries... getiteld Mijn Broer... dat met deze weinig opwekkende regel begint. Mijn broer... Gij leed een einde waar geen mens van weet. Ik kom vandaag bij Neeltje Maria Min terecht. Ze schreef een gedicht over een broer, of beter gezegd een halfbroer. Neeltje Maria Min is mijn eerste liefde als het om poëzie gaat. Ze werd in 1966 in één klap beroemd... met de bundel Voor wie ik lief heb wil ik heten. Vol melancholieke gedichten in gewone mensentaal geschreven. Zoals dit bekende... Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Het gedichtje over die halfbroer gaat zo. Je vader en moeder zijn dood. Je ouderlijk huis ligt begraven. Misschien dat heel dichtbij een in een verre havenstad verwekte man... zich afvraagt of hij halfbroers heeft. Eén net zo groot en blond als jij. Die zucht en gaat gebukt en tot het licht wordt naar een foto kijkt. Een broer heb ik niet. Een halfbroer, voor zover ik weet, ook niet. Maar voor een van de verjaardagen van mijn zeven jaar oudere zusje schreef ik het volgende gedicht voor een ouder zusje. Jaren later inhaleer ik dezelfde rook... verzamel dezelfde moed, drink dezelfde wijn als jij. Ver weg loop ik hetzelfde paadje uit... verhul dezelfde hartstocht en verlegenheid. Vermijd hetzelfde vreemde vlees. Wie zou zo luidruchtig kunnen zwijgen als wij... Nooit zullen we erbij horen dan onzichtbaar bij elkaar. Stefan Vrembel gekozen op de titel Big Brother. Maar ja, het slaat dus helemaal nergens op, want het is instrumentaal. Staat op het album Barbs, uh, uh, uh, Barb Brooklyn, ik weet niet hoe het uitspreek, geen idee. Komt uit 2006. Gaat u mee naar de film? Meneer Belliger. Guusje van meneer, aangenaam. Ik ben uw plodeo advocaat waarom heb ik een advocaat nodig? Ik weet niet wat jullie denken, maar dit weet ik niet geweest. Toch? Dit is echt een misverstand. Allereerst moet je al je wachtwoorden veranderen... creditcards blokkeren en je opent een nieuw rekening. U heeft een hypotheekschuld van negen maanden. Een hypotheekschuld? Ik huur. Michael, god, ik heb iets ontdekt. Bel me terug, nu. Iemand probeert me voor te waarschuwen. Als jij wil weten wie je identiteit heeft gejat, is het nu of nooit... Dus al okay, Kees geld is weg. Zeg tegen hem dat ik het ga oplossen. Waarom word ik in de gaten gehouden? Wie is er met mijn identiteit aan de hand? Zo, so, Michael. Kunnen we daar nu eindelijk praten? Rij, rijen, rijen. Wij moeten elkaar helpen. Michael! Ik weet niet hoe serieus jij dit neemt, maar dit helpt niet echt hoor. Ik ben Michael Bellinger. De naam is gestolen van mij. Alles oh, is fout gegaan! Ik heb niks meer! Belliger, Cel, nou, de gelijknamige literaire thriller van uh, Charles ten Tex. Ik volg Den Tex nou, een tekst al jaren en ik heb, denk ik, alles van hem gelezen. Hij is wat mij betreft de beste thrillerschrijver in Nederland... en hij won dan ook al drie keer de Gouden Strop. Hè? Dus de prijs voor het beste spannende boek van het jaar. Hij schrijft ook, ja, hoe zeg je dat nou, gewoon ja, goed... in de zin van mooi, mooi stijl. Literair heet dat dan, geloof ik, hè? Nou, feit is uh, dat hij met de uh, thriller Cell ook terechtkwam op de longlist van de ACO Literatuurprijs. Nou, dat zegt toch wel wat, hè? Literair gezien vond ik uh, dat boekenweekgeschenk dat hij uh, in 2010 schreef voor de maand van het spannende boek. Vond ik het allersterkste. Onmacht heet het. Nou, als je het nog te pakken kan krijgen. Erg mooi gedaan. Goed, de film nu. Nou, die, die Michael uh, Belliger. Die, dat is een personage uit. Uh, de Macht van meneer Miller. uit 2006. Ook bekroond met een gouden strop. En in 2008 verscheen dan Cell. En dat is dezelfde Michael Belliger. Uh, die daarin uh, voorkomt. En nou, lees ik even voor. Hij is getuige van een raadselachtig auto-ongeluk. met fatale afloop. Na te zijn verhoord, wordt hij tot zijn stomme verbazing aangehouden. Uh, Michael weet niet waarvoor. Alleen wat hij zegt... Alleen... Alles wat hij zegt lijkt zich tegen hem te keren. Op het politiebureau krijgt hij te maken met twee spijkerharde rechercheurs... een bizarre aanklacht, een onontkoombaar bewijs... en een advocaat die hem niet gelooft. En al snel blijkt dat Michael beroofd is van zijn identiteit. Maar hoe bestrijd je iemand die jouw identiteit misbruikt? Tot zover over de inhoud. Nou zeg ik dus, Michael en Michael, dat is door elkaar zit ik... ik nou, ik zit hier al vier, moet je maar denken. Ik, ik denk dat Michael is, hè? Nou, ik weet het niet. Ik heb de film gezien, maar ik weet het niet meer. Goed, de regisseur is uh, Peter de Maan. En uh, die maakte van de macht van meneer Miller... al uh, een best aardige televisieserie. Hè, met Daan Schuurmans als die uh, Michael of Michael uh, Belliger. Maar deze speelfilm uh, van Cel die vind ik eigenlijk veel beter. Ik weet helemaal niet waar dat aan ligt, hoor. Misschien is het gewoon het verhaal, of misschien toch de snelheid... of misschien meer geld voor de stunts. Ik weet het niet. De spelers zijn grotendeels hetzelfde, hè. Daan Schuurmans, die vind ik nog steeds, groeien als acteur. Is leuk om te zien. En die jonge Tim Murk, die is hier bij mij thuis... jarenlang de dagelijkse tv-gast geweest... in dat lieve NCRV-jeugdprogramma Spanga's, weet je wel. Nou goed, hier overtuigt hij mij ook. Ik vond Huub Stapel als, be als belangrijke, zware jongen... Beetje te grotesk, maar niet al te storend. Dat vond ik wel weer van het hoofd van de IVD. Dat was zeer ongeloofwaardig. Maar, à la. Uh, Aniek Pfeiffer als de advocaat is heel oké. Okay, maar de vrijscène met die, met, die, met, met die Michael dat, dat, uh, of Michael... Pff, dat vond ik alweer heel erg knullig. Maar, nou, wat zit ik nou tot te zeuren? Ik heb gewoon genoten van het verhaal. ik Vooral ook de locaties. Prachtige opnames van het, in het Westland. Hè, ik hoef voorlopig geen Hollandse tomaten meer. Spannend Den Haag ook. Oh. Nou, ik dacht na het zien gelijk... nou, hier gaan die verrekte Amerikanen weer een remake van maken. Ja hoor. Bij thuiskomst las ik dat het al geregeld is. 20th Century Fox gaat er een TV-serie van maken. En er komt ook bij de VPRO-TV weer een serie van begin 2013. Smeer is dat allemaal weer uit, denk ik. Maar goed, de muziek is van Don Diablo. Nou, bij de eindtitels werd je echt de zaal uitgedreven door die geluiden, vond ik. Oh ja, er hoort ook nog een gratis app bij. En oh ja, ook nog een complimentje voor de persmap van de film... want dat is namelijk een identiteitskaartje... met daarin een opwipbaar usb friemeltje Leuk. Volgende film. Mijn vader is inspecteur Feijerberg. De beste inspecteur van het land. Sinds ik drie jaar ben lijkt het me op om hem later op te volgen. Ik moet het op de pols slaan en dan klik van beeld vast. Als ik groot ben, word ik net zo goed als hij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 Ik mijn gestorven toen ik één was. Het enige wat ik van haar heb, is een foto. Misses Wara ziet eruit als een andere vrouw die ik vroeger kende. Good evening, Miss Chicarolla. Whatever Lola want. Mr. Firebug wants to become a great inspector. And a great inspector should solve a mystery. So in one day, we'll have to find out who this woman was. We need a connection. What do you know about her? Nothing. Most you know more than you think. She liked horse riding. Look, we know nothing. But we want to know everything. stel ik de ask En jij antwoordt. Is alles goed? Waar zit je? Ik ben in Nice. In Nice? Dat is ergens in Zuid-Frankrijk. Ja, in Nice, dat heeft je net zelf gezegd. Sukkel. Felix wil op onderzoek gaan naar Zohara. Zohara was als ik. Zichtbaar mens. Uiteraard ergens anders. Mooi nee, dat is nooit het We zullen nog de beste inspecteur van de wereld worden. voor vol hè, nou en volgens mij is het echt de hele film in twee minuut veertien. Nou, oké, okay. de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival deze week: um, uh, Nono het zigzagkind hè, van regisseur Vincent Bal, naar de gelijknamige jeugdroman van de Israëlische schrijver David Grossman. Nono, -no, de dertienjarige zoon van een politie-inspecteur... die op zoek gaat naar het verhaal rond zijn overleden moeder. Boek niet gelezen, film dus wel gezien. Begint spetterend, kleurig, vrolijk, bizar, warm. En, en warm blijft hij ook wel de hele tijd. Voornamelijk door de acteur die de topcrimineel Felix Gliek speelt. En dat is de Duitse Burgaard Klausel. En later ook die prettig bejaard geworden Isabelle Rossellini. Maar na een half uurtje zakte de film wat mij betreft... toch door een soort gat... Het gat van de verbeelding, geloof ik. Uh, het, werd, ja, het werd weer een nagespeeld boek... dat zo goed mogelijk in beeld gebracht moest worden... met de middelen en vooral de centen die daarvoor beschikbaar waren. Nou, Ik vind het hartstikke rot om te zeggen... maar ik kon me zo gemakkelijk een film voorstellen... die de illusie, het avontuurlijke, de ongebreidelde fantasie... van die Nono beter in beeld weet te brengen... Waardoor het een betere familiefilm zou zijn geworden. He, in de zin van de moeite waard voor jong en oud. Ik denk dat hij nu vooral uh, leuk is voor de wat jongere kinderen. Alhoewel, zij hem juist misschien, net als ik, ook wel weer een beetje te lang zullen vinden. Maar ik ben misschien te streng. Het was echt een heel aardige film. Maar um, ja, waar ik dus helaas steeds een betere film doorheen zag flikkeren. Joost Dobben en de Rolling Bombers. <laughs> Wat een naam. Nou, klinkt goed, toch? Ze hebben een kakelvers album uit. Het heet uh, Times Like These. En u mag raden waarover er gezongen wordt. Tuurlijk de liefde. Oh, my sweet cup of caffeine. She told me once again she has to leave. The children are still crying on. dusty tears are coming back to soon Oh my sweet pool of sorrow She told me once again she has to go Blackbird's flying back to me Moving on so endlessly Dobbe, die zingt over de liefde en wat er mee mis kan gaan. En, nou, voor wie er behoefte aan heeft, ik zou echt niet weten wie dat nou is, maar er is weer een nieuw blad op de markt en het heet Liefde. Nou, de cover vond ik wel mooi hoor, dat is een, een kussend acteursstel, dat echt ook een, een stel is. Maria Kraakman en Dragan Bakema, eh, allebei goede acteurs en al een hele tijd samen. Nou, dat geeft natuurlijk wel een goed gevoel. En ik vond sommige dingetjes wel leuk, hoor, in dat blad. De Raad van Drie bijvoorbeeld, een aardige fonds. Claudia de Breijs, schrijfster Joke Hermsen... en psycholoog Jean-Pierre van der Ven... die behandelden dan met z'n drieën problemen van briefschrijvers. En heb je de rubriek Alleen maar leuke mensen. Allemaal single en op zoek. Dat doet mij eigenlijk een beetje denken aan zo'n rubriek van het dierenasiel. Oh ja, deze week je dierendag jongens een enfin, zo'n rubriek waar de verzorger dan een kort verhaaltje... over de meest noodlijdende asielgevallen schrijft... in de hoop dat die nu eindelijk is uh, opgehaald kunnen worden. Nou, hier worden allerlei dames en heren aangeprezen... Door, uh, nou, door familieleden en vrienden. Nou, zou ik toch wel in de tweede uh, aflevering van Liefde willen weten... of deze open advertenties iets opgeleverd hebben. Ik ga overigens wel echt braken als iemand zegt... mannen houden niet van krachtige vrouwen. Nou, dat doet Halina Rijn in deze debuut liefde. En ze voegde dan ook nog aan toe, mannen zijn allemaal moslims. Elke man wil uiteindelijk een vrouw bedekken, een laketje over haar heen gooien. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje, beetje, beetje sneu. Laat ik het daarbij houden. En haar oprecht succes wensen in het vinden van uh, wat zij zoekt, en ik citeer weer, een echte man die zegt, en nu ga je liggen. En nu doe je wat ik zeg. Laten we luisteren naar Suzanne Zegers, naar Suus. He, voor haar geen vijftig tinten grijs, donker of, of, of vrij. Gewoon lekker frieën. Doe hoofs neet, In een half oor De hele kamme sutra door te nummer. Doe hoofs neet, En van ver en van boven Angers om te beklemmen, doe hoofds me niet, wie alle mogelijke beestjes te berieën. Eerst te bleef, kijk mich aan en kalm met mij, ik wil gewoon lekker vrienden. Die mijne, dat ze alle zoetheid kas moeten halen, maar ik moet mich vullen, me vrije om met dicht te kunnen laten bepalen. Natuurlijk weet ik waarom stiekem bus gericht, maar ik kijk alleen op die gezicht. Laat ik Laat de gaan, dus toe hoofd me niet in een half uur de hele Kamma Sutra door te nemen. laat maar want ik ga al elke dinsdag naar de sportshow bij zonne vulde ik me zowel de keeper als de opengold ik speel niks na nou van internet ik wil een spannende man in mijn bed ik wil Samen zoeken, wat kook bij ons in de keuken. Dus doe hoofdsmig niet, in een half uur de hele kamasoetra door te nemen. Nee, doe hoofdsmig niet, en van vuur en van boven anders om te beklimmen. Kijk mich aan en kus me. As te bleef, as te bleef, as bleef. Zegers, Een lied van haar net gepresenteerde soloplaat Suus, geproduceerd door G. Reinders. Suus is hier binnenkort te gast. Zelfbenoemd benoemd uh, popmuziekkenner Rex van Beuningen, die is weer elke week aan het einde van de goede nacht van de partij om, laten laten, om te laten horen wat zijn muzikale speurtochten hebben opgeleverd. Want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat naar het zoeken tot aan het gaatje. Ongeveer midden in een plaatje. Jan Emo praat met hem. Goedemorgen Rex van Beuningen. en hele goedemorgen Jan Nemans. Helemaal uit Limburg komen reizen om... Ja, zeker wel. Met het hart uh, voor de muziek op de juiste plaats in jouw programma. Eigenlijk in het programma van Adeline, Nacht van het Goede Leven. Maar uh, we zijn hier om de muziek te promoten. Jan Neemans, je weet, ik, uh, ik haal altijd allerlei muziek uit allerlei holen gaat van de hele wereld. Uh, ik ben, uh, kijk niet op een, uh, op een landje, en, uh, maar ik wil naar Nederland. Ik wil een bepaalde artiest in het zonnetje zetten... die eigenlijk beter verdient. Ja, een hele grote jongen. Zijn naam is Gerrit Dekseil. Gerrit Dekseil. Ja, ik denk, als je, als, je, als je het moet plaatsen... dan was hij de, de Marco Bossato van de jaren zeventig. Dat is wel leuk voor de jonge lui die vannacht luisteren. Dus dat je een beetje weet... Dan kan je het een Over beetje in, het? in een kader plaatsen eigenlijk. En uh, misschien, misschien een Guus Meibes. De grote van Guus Meibes, de grote van Marco Besaate. Hij vulde stadions, deze gerdek een een, een een vocaaltalent, puur sang. En, en, en, en, en, en, en de teksten werden geschreven destijds door uh, onze grote vriend uh, Wint Schippers. En uh, Kloes van Merkler was hier ook bij betrokken. Dat, waren de, dat was het productieteam wat hier achter zat. En maar even de vocale kwaliteit van deze man was overigens ook een uitstekend acteur. Laten we dat niet vergeten. En dat zijn multi multitalent. En uh, ik wou weer eens eventjes in de nacht van het hoe leven toch deze man naar voren brengen. En zijn talent in volle glorie laten schijnen. Waar uh, is hij vocaal eigenlijk uh, geschoold? Hij heeft, als ik me niet vergis, les gehad van Greer Bouwenstein. Ja, niet de beste, niet de, is de beste. Um, overigens, laten we een andere keer dan want het schiet me nu opeens de binnen, Chef van Hoek was natuurlijk ook een gigantisch vocaaltalent. talent. En ook een geweldig acteur. Een reus. Een reus. Sowieso. Een reus nummer één. Maar ik wou toch even naar Gerrit zelen, want. Um, hij heeft een aantal geweldige platen gemaakt. En, en ik wou van, van um, vandaag dus een be beetje een onbekender stuk van hem uh, draaien. En dat heet Ik Wou Dat Het Weer Donker Was. Ja, want iedereen kent natuurlijk het, het weergaloze gelddrank. En lekker weven. Uh, maar die gaan we dus niet laten horen. De, de, jij zou Rex niet zijn als je, als je net weer die andere invalshoek kozen. Uh, zeker, uh, Rex B-kantje uh, uh, uh, van Beuning. Gooi hem er maar op. Oké, okay, ik leg hem erop. Jan, daar gaat hij. En uh, dames en heren, geniet ervan van het Ik wou dat het weer donker was. Alleen al het intro, hè? Handig. Mooi stil, van. Ja, en zo direct komt hij erin, hè? Komt hij komt erin, hè? Nu denk ik. Ja, denk ik ook. Ik wou dat het weer donker was. Hoe is dat? Ja. Dat is de titel dus van het uh, stuk. Ja. Hoe, uh, hoe gaat het verder, de opbouw? Ja, dit is een heel verhaal. Dat moet je eigenlijk naar luisteren. Het is een, misschien te lang om, om, om te vertellen. Maar ik, uh, het gaat over een inbreker. Een, een verhaal over een inbreker. Dat is een leuke invalshoek trouwens. Uh, dat, dat hij dat uh, een keertje naar voren brengt. En wat hij allemaal... zijn uh, zijn over overpijnzingen eigenlijk. Hè? Dus... Uh, ik, ik stel voor om er toch nog maar even naar te luisteren. Wat denk jij? Ja, uh, uh, dat is een goed idee. Maar ik denk, dit zijn complexe stukken waar we het over hebben. Mm, ja, ja dat, dat, dat is, misschien moeten we een paar keer achter elkaar draaien. Of, uh. Dat sowieso. Ja. Uh, maar kan jij van tevoren een beetje uitleggen hoe de muzikale opbouw in elkaar steekt. Ja, dat dat kan ik wel uitleggen, maar Jan, even, even uh, uh, waarom uitleggen als je het gewoon kan horen eigenlijk. Hè? Dat, is, dat is ook weer zo. Dat is beter eigenlijk. Dus gewoon maar doen? Ja, gewoon draai die hand. Oké. Okay. Is volbracht. Ik heb een leuke kraak gezet. Dat heb ik leuk bedacht. Hij had ook een enorm uh, bereik. hè? Ja. Zijn bereik hoorde in die periode tot de grootste van, van Nederland, in ieder geval. Over hoeveel octaven hebben we het we hier? We hebben het zeker over een octaaf of vijf. En dat is bijzonder, dat is bijzonder. En dat heeft Gray er eigenlijk uitgekregen bij ja. hem? Hij begon met één en heeft dat langzaam uit weten te bouwen tot vijf octaven. Nou, dat is geweldig. Wij hebben het hier over een, een enorm vocaaltalent. Zullen we nog heel even een stukje doen? Laten we even een stukje doen. Dat komt Gerrit niet van pas. Tot Dat volgende week, niet Rex. Zo fijn. Tot volgende week, Jan. Het is wel mooi, die zonneschijn. Maar ik heb liever een nacht. Dan kan ik lekker bezig zijn. Dan sla ik weer mijn slag. Het is... <lacht> Goed. Ehm um... Al bijna twintig jaar volg ik de dichter, schrijver, beeldend kunstenaar F. Starik. En in januari 2013 komt zijn negende bundel uit, getiteld Door. Eh, momenteel is hij bezig met een strenge selectie. Wat mag in die bundel komen en wat moet terzijde geschoven worden? Nou, hij leest voor, legt uit en gooit weg. Een omgekeerde cursus poëzie schrijven. Doe er uw voordeel mee. Frans van Mieresstraat, de straat waar mijn opa en oma heel lang hebben gewoond... waar we enkel tijds ook gingen logeren. En eh, dan gebeurde er dit. Frans van Mieres. Als we dan naar buiten moesten, in die vreemd stille straat... poetsten we met onze vinger het roet van de kozijnen speelde verstoppertje in portieken, drukte een kus op de kop van de kat... die niet naar de naam Geneviève luisterde, maar daar wel heel grappig van schrok. Of van het gladde trapje dat vanuit de keuken naar de achtertuin leidde tot klimop. Het enige dat daar groeide en dan ook echt overal. Daarna de gevangen kabouter wassen onder het grappige kraantje met het plastic tuitje en een schuif waarmee je de waterstraal kon veranderen in een kabouterdouche. En later die avond lag je veilig in de kuil van het doorgelegen matras in het souterrain en zag je door het raam alleen maar losse benen lopen. En waarom deze niet? Een mooi beeld omdat het gedicht uiteindelijk te particulier is. En het wordt, het wordt inderdaad een soort van gered door die observatie. Zag je door het raam alleen maar losse benen lopen. En dat is toch uiteindelijk niet genoeg. Dus er zitten natuurlijk die, die grapjes zitten erin. Waarvan je ook af kunt vragen. Of mensen die de kabouterdouche niet kennen. Begrijpen wat, er, wat ik ermee aanduid. Het is namelijk een... Bij mijn oma in de keuken hing een plastic slangetje aan de kraan. En dat werd opgevolgd door een. een dikker stuk. ja, ja, ja, ja, ja, ja. stukje, ja, een bolstuk. had ook zo'n ding. Ja. ja, dan kon je dus of een, een soort doucheachtig... Ja, je kon hem of in straal zetten. Maken, of in een harde ja, ja, ja. straal. En ik vond dat een fascinerend voorwerp. Ik zat er altijd aan te voelen en te kloten en dat te veranderen. En, uh, nou ja, dat beeld is natuurlijk. Ja, de, de, ja, nee, dat, dat, dat, dat je dan een kabouter in die achtertuin gaat vangen, dat kan eventueel nog. Ik heb het wel gebruikt in de voorstelling Amstarik Dam. Dat was een beeld van wonderbaarlijke schoonheid. Fietje Martijn Grotendorst, die overigens nu met mos op tournee is. Ik had daadwerkelijk een tuin kabouter gekocht... en opgehangen aan zo'n kabouterdouche... met een heel moeilijk te doorheen gefrommeld met een visdraadje... en daar dan weer een trechtertje op en daar dan water in gieten. En hij had het van heel dichtbij uh, gefilmd En dan zag je alleen die, dat kabouterhoofdje van heel dichtbij... en dan leek het net alsof de kabouter moest wenen... Het was een beeld van ontroerende schoonheid, mevrouw. Maar dat staat dus allemaal niet in dat gedicht. Dus daarom mag hij er niet in. Juist. Mooi hè? De muziek is van Martin Fonsen en het Marangi-kwartet. Het is te vinden op het album Testimony. Daar speelt ook Erik Vloeimans op mee. Goed, uh, dit was het dan weer. Hè? Vergeet de website niet: www.adelinevallier.nl. Dan kun je van alles terugluisteren. Dat kan trouwens natuurlijk ook via de site van Radio 1. Hè? Je kan de Radio 1-app uh, downloaden voor je smartphone, is ook handig. Uh, dan kan je ook alles terugluisteren. Gewoon op je mobieltje. Het is toch wel krankzinnig, hè? Wat um, moet ik verder nog vertellen hierover? Allemaal gezeven. Oké. Ik kan me ook mailen. hetgoedeleven.kro.nl uh, Oh, volgende week hebben we de schrijfster Maartje Wortel te gast. Leuk, hè? Ik hou van haar, uh, haar schrijfstijl. Stijl. Lees de verhalenbundel Dit is jouw huis en de roman Halfmens. Mm. En ik dacht... Uh, ik, ik wilde er wel een gewoonte van maken om... Uh, dit programma af te sluiten met uh, de opwekkende uh, muziek en teksten van... ik moet nog even doorleggen, ja, nu kan ik. Cornelis Vreeswek! Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje.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 Hou je vinger in de dijk, Eerbied voor het leven. KRO. Nacht van het goede leven. Kies KRO.